Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vindt dat de VS de afgelopen 25 jaar heeft aangestuurd op een confrontatie met Rusland. Hij noemde daarbij ook de Europese Unie. Washington gedraagt zich al 25 jaar als arrogante overwinnaar van de Koude Oorlog... en streeft naar wereldwijde dominantie, zo zei Lavrov op een veiligheidsconferentie in München. Hij vindt dat de VS geobsedeerd is door het idee om in Europa afweerraketten te plaatsen... Hij waarschuwde dat het leveren van wapens aan het Oekraïense leger tot escalatie van de strijd daar zal leiden. De hoogste generaal bij de NAVO had daar vanochtend nog over gesproken. Bondskanselier Merkel ziet daar niets in wapenreferenties en ook minister Koenders denkt dat wapens niet de oplossing zijn. Vanuit de Oekraïnse stad Garkov is opnieuw een militair transportvliegtuig vertrokken met daarin een lijkkist met stoffelijke resten van slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. Het toestel komt iets voor vier uur vanmiddag aan op vliegbasis Eindhoven. Na aankomst volgt hetzelfde ceremonieel als bij de eerdere ontvangsten van slachtoffers. Het is de achtste keer dat de menselijke resten van de vliegramp arriveren. Nabestaanden zijn uitgenodigd om de ceremonie te bezoeken. Oud-staatssecretaris Martin van Rooyen is voorgedragen als eerste Kamerlid voor 50+. Plus. De partijtop wil hem op de tweede plaats zetten achter lijsttrekker Nagel. Van Rooyen was in de jaren 70 staatssecretaris van Financiën in het kabinet Den Uil. Hij zat ook in de Tweede Kamer. Hij was lid van de toenmalige KVP en later van het CDA. Van Rooyen geldt als pensioenexpert. Hij is voorzitter van de koepel van verenigingen van gepensioneerden. China heeft duizenden rollen wc-papier in beslag genomen omdat daar een foto van de leider van Hongkong op staat. Een oppositiepartij in Hongkong wilde de wc-rollen verkopen met Chinees nieuwjaar. Peking kon die grap niet waarderen. In Hongkong waren het afgelopen jaar felle demonstraties tegen het bewind in Peking, omdat de communistische regering te veel invloed wil. Dan nog het weer. Vanuit het noorden trekken wolken over het land en valt er wat een motregen. Het wordt 2 tot 6 graden. Morgen grotendeels droog en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers. In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 De muziek uit de jaren 80 bij CFM. Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zofit op zaterdag. Uur 23 van 25 uur live bij CFM. Het 25 jarig bestaan en dat vieren wij vanmiddag en vanavond vanuit Talassa. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert Young. Goedemiddag, Rob en goedemiddag, luisteraars. Ja, welkom live vanuit uh, strandtent Talassa. Uh, 25 jaar CFM. We zijn nu al 23 uur onderweg. Dat heb je inderdaad juist geconstateerd. En uh, nog twee uur te gaan en dan hebben we 25 uur live radio uh, erop zitten. Maar we gaan nog even uh, drie uur verder. Drie uur zelfs. Zo is dat. Ja, en dan zitten we op 25 uur. En uh, wat gaan we... Ja, het is allemaal natuurlijk een beetje anders dan anders. Uh, dus uh, we gaan uh, het volgende gaan we de komende drie uur doen. We gaan allereerst om kwart over twee praten met de gastheer... waar wij uh, vandaag verblijven. Dat is Huig Molenaar Senior. We gaan eens dus een beetje over uh, de strandtenten vroeger en nu praten. Nou, hij kan ons daar natuurlijk alles over vertellen. En daarna, als kom, daarna komt uh, Ton Ariens nog even aanschuiven. Want die is onze gastheer voor het Juttertje. Dat is het bargedeelte van... Uh, en die zal onze gast hier zijn tijdens uh, de receptie. Het uh, Tweede uur gaan we CFM. Wat CFM en sport in Zandvoort. Wat verbindt en wat, uh, wat daar allemaal gebeurt. Aanschuiven dan Joop van Is, journalist. Uh, en uh, Lena van der Haak, jullie wel bekend. En uh, ons wel bekend. En uh, die gaat dan met name praten over het KLM Open door de jaren heen. En Willem van Densen die ons alles kan vertellen over het circuitpark Zandvoort. En dan het laatste uur van vier tot vijf. Ja, dat wordt een uh, pittige opgave, Rob. Uur 25, ja. ja. Want dan hebben we uh, uh, drie oud-voorzitters komen aanschuiven. En de huidige voorzitter komen aanschuiven. En dat zijn er met name Gert van Kuik, Egri Poster, Pieter Jouwstra... en de huidige voorzitter Belinda Geuransson. We gaan praten over uh, hun periode als voorzitter bij CFM. En uh, uiteraard... Blikken we vooruit met Belinda en de andere oud-voorzitters. Uh, hoe zou Sier eruit zien als we 30 jaar zijn? Dus uh, dat allemaal in het laatste uur. Tussendoor krijgen we nog uh, bericht van John Lemmons, want die is voor ons mee uh, die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd Taba 1, SV Zandvoort 1. En uh, die wedstrijd begint om 3 uur. En als daar gescoord wordt, dan zal hij ons appen. En natuurlijk veel muziek. Zo is het. Reden genoeg om drie uur lang te blijven luisteren naar CFM. Goedemiddag, wij hebben er zin in. Het 23ste uur van 25 uur live. En wat hebben de mensen allemaal al hun best gedaan, hè? Nou, tijd voor een kopje koffie maar. Hier is even de kunst. Ik sta al, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles halen. I've Cigaretten. We slippen langzaam dicht en we... En zo op de zaterdagmiddag een kopje koffie. Je de VOF de kunst. Dit, dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar een zee van muziek. En een golf aan informatie. Irak's unprovoked aggression is a throwback to another era. A dark relic from a dark time. Irak and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. En dat begon allemaal in de jaren 90. Nou, laten we een lekkere plaat gaan draaien uit de jaren 90. Hier is de Temperer. De muziek uit de jaren 90 bij CFM live vanuit Thalassa. 25 jaar CFM. We zitten nu 23. Jorden de Temper en Village. Ja, dan is uh, aangeschoven een uh, behoorlijk bruine man trouwens, uh, Albert-Jan. <lacht> net, ja. teru net terug uit het buitenland zou je bijna zeggen. Waarschijnlijk ja, wel. Nee, ik, ik zei het al in de aankondiging. Aangeschoven is onze gastheer van vandaag, Huig Molenaar Senior. Welkom. Hartstikke leuk. Welkom in de uitzending. Um, ik belde je vorige week uh, op en toen begon ik met, uh, ik wil u graag uitnodigen. En toen was het gelijk van je. Ja, daar hou ik van. Ja. Mensen die me met u aanspreken krijgen meestal geld voor me. Ja. <laughs> <laughs> uh, de voor niet zandvoort. ik bedoel huigmolenaar naar de naam is een begrip in Zandvoort. Uh, al, al zes generaties lang uh, hier actief op het strand ja. en uh, zou je voor de niet-standvoorters een beetje kunnen uitleggen hoe het allemaal zes generaties geleden begonnen is ja, ik zal proberen uh, nou ik, ben, ik begin altijd eerst eventjes uh, mijn roots ja, ga je gang ik ben een Rientje van Bonny uh, nou, okay. de molenaars zijn verschillende takken en wij zijn onder andere van uh, de Bonnies. en daar ben ik, uh, dat is voor mij een naam. Nou, daar ben ik heel trots op daar zijn we vier op en uh, ik, ver, ik vertel altijd aan gasten hier binnen mijn bedrijf... als ze wat van de geschiedenis willen weten. Dan begin ik ook altijd met heel veel trots te vertellen... dat van mijn overgrootouders, Floris Molenaar en Arendtje van der Meij... twee mooie bronzen beelden naast Klaas Koper voor het museum staan. Probeer ik ze ook altijd meteen weer zover te krijgen... dat ze ook het museum oh, even juist, naar binnen gaan. Win-win. Ja. Ja, geschiedenis. Wat wil, wat wil je... Nou ja, weten? Hoe, hoe is het, op een gegeven moment uh, zijn jullie op het strand terechtgekomen. Nou, sneeuw. wij zijn natuurlijk van oorsprong. Ik heb een hele mooie foto hier van mijn grootvader, Jan Molena, Jan Bonnie. En die heeft, uh, waar nou Rapanoeier staat, ja? daar had hij een strandtent. En mijn vader vertelde er altijd met heel veel passie over. Want die werd ook opgeslagen in het huisje in de Westerstraat nummer 8. Boven, met uh, ik geloof uh, 9 of 10 kinderen. En uh, dan vertelde hij altijd met zoveel trots dat als het mooi weer was, dan werd uh, door vier broers van mijn vader de grootste, want mijn vader was een van de jongste, zo niet de jongste. En dan werd er uh, aan, uh, aan elke hoek met een paal, werd de hele nering opgetild en met laag water op strand gezet aan de vloedlijn. Want daar was, was uiteindelijk, en dat is nog steeds in deze tijd zo, daar wordt het geld verdiend natuurlijk. Ja. En als het dan slecht weer werd, ja, dan werd het hele zootje weer... Onder de reep gezet en vastgeschort en klaargemaakt voor een dikke bries. Dus, van, dus vanaf uh, je, je vader, en, dus jij ook vanaf je jeugd gelijk al uh, mee, meehelpen op het strand? Ja, als oudste in het gezin was je natuurlijk... Uh... Mijn vader hoefde gelukkig nooit tegen mij te zeggen dat ik moest helpen. Ik vond het altijd al heel leuk. Ik heb altijd met heel veel plezier uh, bij mijn ouders thuis. Uh, mijn vader en moeder liepen dan met haring op het strand. Rietje en Huig waren zeer bekend. Met een bakfiets, later met een ponywagen. Mijn vader is nooit, nooit geautomatiseerd geweest. Heeft nog nooit een brommer gehad. Zo'n zo boekje. Ja, nam ook nooit de telefoon op. Dat moest we allemaal doen. Het waren allemaal rare dingen. Maar als jongetje, ja, zat ik op de Brede-Rodere op school. Ja, en dan tussen de middag, dan rende je naar huis in de zomermaanden. En dan klapte je gauw tussen twee boterhammen wat. En dan rende je naar het strand. En dan ging je bij je ouders vragen of ze wat nodig hadden. Want mijn vader had al... Later ben ik er ook nog in mijn diensttijd terechtgekomen bij de AAT. Maar mijn vader had al heel jong dat hij zei van... Jij hoort bij de AAT, de aan- en afvoertroepen. <laughs> en dan rende ik naar het strand. Ja, en dan zei mijn vader of hij wat nodig had. En dan rende ik weer naar, over het kerkstraatje naar beneden, De Burenweg, Schelperpleintje. Ja, en dan haalde ik dat. Ja, en dan bracht ik dat naar het strand. En dan rende je weer naar school toe. En wat haalde je dan? Haring. Haring. Haring. En dat was nog de ouderwetse tijd tegenwoordig... Uh... Wordt de haring heel mooi aangeleverd het hele jaar door. En vroeger had je kantjes, dat ja. is dus grote vaten. En die moesten dan, uh, naarmate het tegen de nieuwe tijd van de haring kwam, dus mei, juni, werden ze steeds zouter, net als zouten boontjes. En dan moesten ze eerst geweekt worden. En dan hadden we badkuipen staan. En dan uh, moest mijn vader altijd twee dagen vooruit denken. Of, of voor zijn handel die hij nodig had. Ja. Hè? Dus het was altijd, je was tegenwoordig nog steeds heel erg betrokken bij de, bij de weersverwachting bij de natuur. Maar toen helemaal natuurlijk. Want als je verkeerd in inzetten, ja, dan had hij te zouten haring. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dan stuurde hij mij regelmatig naar huis. En dan zei hij huig 25 handjes. En dan wist ik, ik had natuurlijk van die kleine klauwtjes. Ja. En in elke hand twee haringen. En dan uit, de, uit het kantje in de badkuip, daar waren 100 haringen. Ja, speel. En dan water erop. Ja. Ja, en dan om de paar uur water eraf laten lopen. En dan, dat uh, was een heel aparte techniek hoor. Daar was je echt, uh, daar was je specialist in. Daar komt ook vandaan dat een Amsterdammer altijd vroeger zei van ik wil graag een slappe haring. Dat komt daardoor. <laughs> Die waren helemaal geweekt in het ja. boontjes. Ja. Dus haring. Dat was de hoofdmoot. Dat was bij ons altijd de hoofdmoot, ja, ja. ja. En uh, nou ja, je leeft met het weer, dat doen jullie nu ook... maar daar kom ik straks nog even met je over te, te spreken... over het duurzame effect. Hè, dat je een keer, een keer in harmonie met het, het weer werkt. En, maar nu kan je dus twaalf maanden per jaar haring krijgen. Ja, topkwaliteit ook. Hè? Ja. Nu uh, word ik in het voorjaar... Ik heb al veertig jaar dezelfde leverancier... Arie Hoek in Katwijk, topbedrijf. En die, uh, die nodigt mij dan uit... En dan zegt hij dat, kom je even monsteren? Nou, dan staan er vier of vijf of drie soorten haringen met een nummer erop. En dan schrijft hij, dat vind ik altijd zo leuk... Dan schrijft hij achter op zijn sigaredoosie het nummer wat ik zal kiezen. <lacht> en eigenlijk nagenoeg altijd klopt dat ook. Maar wij hebben zo'n goede... Uh... Ja, de appel valt niet ver van de boom. Nee, nee, nee, nee. nee. En dat is uh, nog steeds een van mijn belangrijkste dingen... ...naast het inkopen van verse vis in de Muiden. Ik ben inmiddels 65, dus ik word geacht me wat meer naar achter te brengen. Dat Laten. doe ik ook wel, maar als het mij uitkomt, nou, komen we straks nog even op terug. Gaan we even naar de muziek en dan gaan we zo weer verder. Oké, okay, dat was uh, Heug Molenaar en uh, zometeen praten uh, Albert Jan met hem verder. Een van de gastheren van vanmiddag. Zie je hem op locatie tussen 2 en 5. En vanavond natuurlijk de receptie vanaf 6 uur. De andere gastheer staat aan de bar. Dat is Tonaris. ook. Hij komt dit uur nog aan het woord.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 friends too.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 ...bij CFM op de zaterdagmiddag. Dat was Delegation en Where is the Love. Ik wou bijna zeggen, waar is de gast hier gebleven? Maar die is inmiddels weer aangeschoven. Huig Molenaar, Albert-Jan praat verder met hem. Huig, uh, op een gegeven moment uh, begon je voor jezelf. Ja. En uh, dat was ook niet een, een, zo'n kar, die wij dan tegenwoordig kennen... ...maar daar zat gewoon een paard en wagen als het ware. Nou, nog verder terug. Ik mocht nog zelfs twee jaar lang met een bakfiets... De bakfiets. Met de bakfiets. Geweldig. Daar was ik heel trots op. en uh, Ik zal ook nooit mijn eerste dag vergeten. Ik stond op het ezelenpadje op de boulevard. Daar hadden we een rouleerstandplaats. En toen uh, een gast van mijn vader, een klant... die kwam mij melden dat ik naar het strand mocht. Want hij had s morgens een, uh, van Biesenbergen gehoord dat hij de vergunning erdoor was. Dus ik mocht naar het strand. ja, uh, het boulevard verkocht je 1,50 van wat je op het strand kon verkopen. En toen ging ik de rotonde naar beneden... En toen ging ik op het zadel zitten. Het was een driewielbakfiets. En ik reed zo naar beneden. En toen stopte ik bij Jan van Kee, de Wurf. Dat was toen uh, bij Arie Mie uh, van Arie Paap. was ten 11. En dan bij ten twaalf, tussen ten 12 en 11 ging het strand op. En toen stapte ik eerst het terras op... om een paar grote kerels te zoeken. Die me even helpen duwen. Maar niemand wilde dat. En uh, toen ben ik op, de, op het zadel gaan zitten. Ik denk, nou, godzegend. <lacht> keihard fietsen naar beneden. Maar ja... Ik werd gelost, <laughs> Handel in het zand. Oeps. Dus dat had ik nooit vergeten. Dat was een hele goede lering. Maar dat heb je dus nooit, nooit meer zo gedaan? Nee, nee, nee. nee, nee. Aldoende leert men, hè? Maar al die jaren, uh, dus eerst hè, in, in, in, bij de rotonde, toen op het strand. Maar al die jaren heb je niet allemaal in je eentje gedaan? Nee, nee, nee. nee. Ja, ik heb het lang met mijn zuster gedaan. Eén van mijn zusters. Ik ben er dan één van vier. Maar Jan is de... Kom, ik ben de oudste. Dan komt Marjan, dan Hanneke, dan Joop. Alle vier gelukkige goede gezondheid, inclusief mezelf. En uh, ja, dat was gewoon ook normaal. Die gingen ook automatisch met mij. En een van mijn zusters, die was toch wel een voorkeur voor mij. Want ik was wat moderner in mijn, in mijn bedrijfsvoering. Ik wilde wat omhoog en ik uh, kreeg al vrij snel een pony. Naast mijn vader, die had ook een prachtige pony. En uh, ja, dat heb ik ook met veel plezier gedaan. Alleen de liefde voor een pony was bij mij niet zo ver als bij mijn vader. Mijn vader was helemaal gek van die ponys. Ik heb wel eens gezegd dat mijn enigste interesse was hoe ze <laughs> maar... Nee, maar Ik bedoelde ergens uh, op iets anders wat je het in de, in de, tijdens de muziek uh, tegen mij vertelde. Uh, Seagull, wie was dat dan? Nou, dat was mijn vrouw. Hè. Oh, mijn die! Uh, mijn, eindige, <laughs> mijn, uh, mijn vrouw, ik ben gelukkig maar één keer getrouwd. Maar daarvoor was ik ook wel een los bolletje. Ik wilde ook de wereld ontdekken. Ik ging altijd buiten zand voor Maar stappen. Maar ineens kwam ik op de Burenweg bij uh, uh, Arie Stokman. Ik zat toen nog in de burenweg en daar zag ik Anita en mijn vrouw zitten. En die was aan het, aan het uh, klaverjassen met uh, oude voor, Dus Omer Willem Pries en uh, Gerrit Muis uh, zaten erbij, Ben Lefferts. En toen zat zij als enige jonge meid daartussen. Waar is het kraken? Nou, ik ken die klaverjassen. Maar dat vond ik heel bijzonder. En het was een uh, zeer knappe meid. Vier, dus ja, daar heb toen ik toen dacht er in het in <laughs> En we zijn al gelukkig al. Uh, uh, sinds 80 getrouwd. Is zij ook in het bedrijf actief? Ja. Ze hebben, uh, twaalf, twaalf, wat jaar. mochten ze eerst doen? De administratie? <coughs> nou, nee hoor. Die laat zich niet de, de les lezen. hoor. Oh. Die, uh, nee, gelukkig niet. Die heb ik ook nodig hoor. Ik moet een goede tegenstander hebben. Nee, maar ze heeft uh, uh, bij Seagull is in de bediening gekomen. En toen hebben wij elkaar wat meer leren kennen. Want ik liep voor, voor Jas voor bij uh, Seagull. bij Henk nou voor. Liep ik dan met vis. En dan kwam ze een bakje koffie brengen. En zo is dat een beetje gegroeid. Toen ze bij me samen gaan wonen in de, Lores, in de, de Ruitenstraat, had ik toen een vletje En uh, ja, zo is, dat en, toen, en, en zo is het gekomen. En zo is het gekomen. <laughs> toen hebben we hebben nog twaalf uh, jaar in Noord in Bovenmeloods gewoond. Er zijn twee kinderen van me geboren. En, uh, ja, toen kocht ik uh, een zaak op de Hooghovens, een viszaak. En parallel daaraan had ik dan uh, hier op het strand uh, mijn twee viskarren toen. Ja, veel plezier en leuk. En mijn vrouw had altijd de grootste wens. Die wilde altijd een strandtent. Ja, en dan zei ik altijd van... Ik gun mijn vijand een strandtent. Want er komt alleen maar werk uit zee... en dan ook wind en zand. En... Heb je gelijk gekregen? Ja, maar ik heb nooit geweten dat het zo'n prachtig mooi werkhuis was. 13 jaar geleden toen begon de strandtent? 13 jaar geleden, ja. Toen kwam mijn vrouw... die zat met mijn kinderen hier bij de familie... Uh, Goosens op strand. Dat heette toen ook de Lassen. En toen kwam ze op een avond thuis en toen zei ze van uh, ja Piet, uh, zijn moeder gaan, en, en Martin gaan de tent verkopen. Zei, ja, dat ken ik niet joh, die mensen zitten er al 25 jaar in. Nee, die gaan echt verkopen. Nou ja, ik zeg zou jij het leuk vinden? En zo is het gekomen. Uh -huh. En toen heb ik. Uh, dus eigenlijk wij, is zij, zij is de aanstichter. Zij gelegen. is. Ja, gelukkig wel. We gaan even naar de muziek en dan gaan we zo meteen even over het strandtent gebeuren praten. Oké, okay, zo dadelijk dus meer. Ja, we zitten vandaag op het strand bij Talassa. Het enige wat we nog missen, verder is het helemaal compleet, is natuurlijk de zon! Als je deze muziek van Jimmy Cliff hoort, dan verlang je al helemaal naar de zomer, hè? Oh, lekker op strand. Heerlijk zonnetje erbij, Huig. Helemaal goed. We verheugen ons er alvast op. Je hoort de Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En dan voor de komende dagen ook zon krijgen. Dat hoor je zometeen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst door met Huig. Huig, dertien jaar geleden. Je vrouw komt naar je toe en zegt van hij is te koop. We, ja. gaan, we gaan ervoor. Meteen erin gedoken, maar... En toen wilden we... Mijn kinderen waren allemaal druk op school. maar mijn, mijn oudste zoon deed zijn laatste jaar van zijn studie... Stuur me machinist. En mijn vrouw en ik gingen eigenlijk met het idee... We doen hetzelfde wat ik op de hooghoogens deed. Een beetje frituren, vis. Ik zal het nooit vergeten... de allereerste, met z'n tweetjes? Met z'n tweetjes, ja. Het ja. was ook een heel klein, gezellig, hartstikke lieve tent. En uh, ik zal nooit vergeten... De eerste uh, feestje wat we kregen een man of veertien en uh, heb ik maar een stuk of zeven, acht kennissen gebeld op mijn, op mijn beurs mochten ze eten ik denk anders zit ik in een lege tent dus zo is het begonnen en dat geweldig en toen kwam, ik zal ook niet vergeten er kwam er iemand in die vroege Campari aan mevrouw en toen gaf mevrouw die, die fles aan die persoon en die zei kies een glas uit zeg wat erin moet en zeg hoeveel erin moet zoveel verstand hadden wij van de horeca <laughs> Maar dat de kleine tentje, je zei het al, een hele eenvoudige kaart natuurlijk neem ik aan. Gewoon eerlijk eten, gewoon goed eten. Hè. Maar nu zitten we in een, uh, ja, waar zitten we nu in? Het is, ze noemen het nog een strandtent, maar ja, wat we, is er in die dertien jaar gebeurd? Heel veel, gigantisch ja. veel. Van, uh, van een klein tentje gingen we uitbreiden. Mijn zoon kwam er bij, mijn oudste zoon Huig. En die had aspiraties om te koken. En die hebben we toen uh, via een bevriende relatie, waar ik vanmorgen nog even geweest ben. Omdat ik zijn nieuwe zaak geopend heb. Uh, die uh, Dirk Haarsnuit uit Katwijk. En die had een visrestaurant. Nou, daar heb ik huig kunnen plaatsen als zijn stagiair. En die heeft daar een jaar of zes, zeven elke winter uh, stage gelopen. Om het vak te leren kennen. Hij is autodidact. Hij heeft bestelt heel goede, gezonde hersens. En hij is zeer legerig. Zelfs nog bij de een stage gelopen. Dus... Ja, geweldig. Is nu ook de directeur van Talasse. Als we het een je naam moeten geven, ja, ja. is de directeur want, van Terrassen. Ja, want dat is. Kijk, ik, die bedrijfsvoering uh, 13 jaar terug en nu. Ik bedoel, er zijn nu managementvergaderingen, heb ik begrepen. En uh, werkoverleggen en uh, wat al niet meer zei. Ja, mijn zoon kwam aan, kwam op een gegeven moment naar hem toe en zei pa, we moeten uh, vergaderen. Nou, als je dat vastgelegd had, dat had het toneelstuk geweest van de bovenste plank. Bonnies die moeten leren vergaderen. Ja. En dan nog zandvoort dus. Nou, geweldig. Maar dat gaat nu allemaal heel trouw. Elke dinsdagmorgen. Vaste Eens, prik. Eens in de maand familieoverleg. Moet ook. Het ja. is natuurlijk een, een bedrijf aan het worden met verantwoordelijkheden naar buiten toe. Je hebt zoveel mensen die inmiddels bij je werken. die vaste dienst. Heel veel parttimers en... Ik zeg ook altijd als iemand bij me werkt, ik ben er niet bij betrokken... maar zijdelings, als ik hem dan zie, een nieuw op de werkvloer... dan zeg ik, joh, of een meisje... Um, maak je niet druk of jij aan het eind van de maand je geld krijgt. Want dan leggen wij van wakker. Ja. Het enige wat jij wakker van moet leggen, of je invult... wat wij van je verwachten, vriendelijkheid, klantgericht... doe je best en dan komt alles goed. En dat 365 dagen per jaar. Geweldig. Ja, ja maar dat heeft ook een reden... Dat heeft een reden, want ik als oudste weet niet beter dat mijn vader en moeder met een bakfietsje op strand voor vier kinderen hun brood moesten verdienen. En ik weet als geen ander dat boven in de keuken bij mijn moeder, ze woont er nog steeds, een paar, paar potjes, glazen potjes stonden. En de ene was vol met, uh, met gasmuntjes waar zo'n half maandje uit was. En een ander potje was weer voor de verzekering en die was voor de huur. En als ik dan zag in september, eind augustus, september... want het seizoen duurde dan niet langer. Als de bouwvakvakantie over was, was het seizoen over. En als het potje niet helemaal vol was... dan hadden wij het toch niet zo'n brede winter als wat we normaal hadden. Ik vind het heel onaardig hoor, maar even omwille van de tijd. Uh, ga je nu lekker rustig zitten en op je lauren rusten? En je houdt toch op, man. Dan ga, ik dood, dan ga ik dood. Wanneer dan wel? Niet? Ah oh nee, maar dit is geen werk. Nee, maar oké. Okay. Dit is geen werk. Als je, ik... hebt ook, je hebt ook weer plannen en je hebt al. Een, uh, kan je daar een, uh, ja, een tipje van de sluier op? Ja, ja, we weten het allemaal wel, ja, hoor, maar ja, ja, ja. nou voor degene die, die dat niet, niet weten. Nou, we zijn de trotse eigenaar geworden als vader en moeder zijn er van drie kinderen en alle drie werken in het bedrijf. Dat is op zichzelf al wat, want ze hebben allemaal een kopie en ik ben ook een eigenwijs en mijn vrouw laat ook niet met z'n dollen. Alleen. We hebben de buren gekocht van Van Andel. Die zijn uh, met ons nu uh, samen gaan werken. Wij hebben het kunnen overnemen ja. voor mijn jongste zoon Bram. Die geeft ook aan dat hij dus uh, wel ten dienste van wil werken. Maar hij wil toch s'avonds, als je in zijn bed ligt, wil hij tevreden moe zijn. Ja. He, en dat, dat doet hij hartstikke goed. Dat, dat wordt ook het strand actief gebeuren. In Londen, ja, ja dat, dat hebben... is het verlengde van wat Bram natuurlijk uh, zijn sporen mee verdiend heeft. Ja. Dat vind ik wel eens leuk als ik het dorp loop met hem. Ja, daar zeg ik één van de honderd mensen gedacht. Maar hij zegt iedereen gedacht. Ja. Want iedereen kent Bram de Piraat. Ja, geweldig. Dat is geweldig. Huig, je moet als eens een keer terugkomen in de studio. En dan maken we een special van. Nou. Bedankt voor je tijd. En we zijn als CFM erg blij dat we bij jou, de gastheer van Talassa, vanavond mogen vieren. Nou, ik wil dan nog één oproep doen. Jongens, kom even naar die receptie. <lacht> want ZFM verdient dat. Huig, ik had het niet boven kunnen zeggen. Dankjewel Huig. En uh, inderdaad, uh, vanavond vanaf 6 uur de receptie hier bij Talassa. En iedereen is uh, van harte welkom die uh, CFM een warm hart uh, toedraagt. Nou, vanavond ook live muziek tijdens de receptie De Ruud Jansen band gaat optreden En als je zo om me heen kijkt Dan uh, gaat het opbouwen inmiddels beginnen Dus straks vanaf 6 uur de receptie Bij Talassa Hier is TV4. Uit de begintijd van CFM 25 jaar geleden. Je hoorde de single van Stevie V en de Dirty Cash. Ja, we zitten vanmiddag met soft op zaterdag bij Talassa. Waar zo dadelijk vanaf 6 uur ook de receptie gaat plaatsvinden. En we zitten niet alleen, nee, het is al enorm gezellig... De heren van de techniek zijn onder meer aanwezig: een fotograaf en een cameraman. Dus uh, we staan weer volop in de belangstelling, Albert-Jan. Dat heb jij 25 jaar geleden niet kunnen dromen. Nee, zeker niet. Dat we nu zitten met cameraman, fotograaf en hier op het strand in een prachtige strandtent van Telassa, zoals gezegd. Geweldig om mee te maken. Hadden we net Huige uh, Senior uh, hier zitten als alge algemene gast hier... Uh... We, hebben, we zitten in het jutter, juttertje gedeelte, De bargedeelte mag ik wel zeggen. En daar is de gast hier uh, aangeschoven: Ton, welkom. Goedemiddag. Ton Ariessen, voor diegenen onder u die hem nog niet uh, de achternaam wisten. Ton, uh, jij komt meestal bij ons in de studio, maar wij dachten: van nou, dat is mooi geweest. Ja, nou, en komen... de studio een keer <laughs> ja, dus, uh... <laughs> nou kom ik hier. Nou, komen we een keer hierheen. Uh, ton, uh, hoe is het zo gekomen? Nog even in het kort. Uh, hier... Nou, in, in het kort is het zo gekomen: ik had uh, café Oomstee in de Zeestraat. En in het jaar dat Talassa niet op het strand stond, vanwege dat de tent nog niet gebouwd was, heeft Kim uh, bij mij gewerkt, een paar maanden. En dat is blijven hangen. En ik verkocht, twee jaar geleden, mijn café. En toen was ik een half jaartje thuis ongeveer. En toen werd ik gebeld door Talassa, door Jonge Huig van Ton. Hoe zei jij uh, een cafeetje in. Uh, talassa willen doen. Ja. Nou, dat café doen, dat valt wel tegen. Dat, is, dat werkt gewoon niet. Want er gaat uh, een dobbeltje aan een strandtent. Zover zijn we nog niet, schijnbaar. Nee. Okay. Maar goed, wat er wel is blijven hangen... is, is de muziek. Ja. Dus ik doe hier dan uh, één keer per maand de jazz. En dat... Gaat, dat loopt echt fantastisch. Dat is uh, nergens ja, mee te vergelijken. Jazz aan zee. Ik, ik, ik zeg het even heel uh, eenvoudig, uh, simpel. Op een gegeven moment zeg je van Nou, oké, okay, ik ga het juttetje doen. Ik nodig af en toe, uh, want jij zit een beetje in die zien ja. in die zien Je kent je Pappenheimers, je kent de mensen. Laten we eens met een bandje beginnen. He, en kijken, kijken hoe dat hoe dat rolt. Dus dat heb je, al, je hebt nu een aantal van die uh, jazz aan zee-evenementen uh, georganiseerd. En uh, hoe sta je vol, er meteen? Vol, volgende week de tiende. Niet voor niet, oh, niet zeggen, <laughs> daar kom ik zo meteen op. Ja. Maar uh, uh, je hebt natuurlijk ook geëvalueerd met Talassa, van vinden jullie het leuk? Uh, ja. En, ik, met, met beide instemming krijgt het een. We ja, hebben eerst afgesproken dat we drie keer zouden proberen. En dan zouden we vlug uh, iedere keer evalueren. wat ja of nee beter moet. of waar we aan moeten denken. Ja. En uh, dat is er eigenlijk uh, alleen maar positieve geluiden. En toen hebben we gezegd: kunnen we ook over een jaar heen kijken. Nou, dat kunnen we hier inmiddels ook. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat, dat werkt ook makkelijker. Want dan kan nu, ik ben nu bezig bijvoorbeeld al met. Uh, ja, maar met, als het weer mooi weer is, dat we dan uh, niet Jess in juttertje doen, maar Jess uh, op het terras. Op het terras? Ja. Um, in, wie heb je zo al, uh, al op bezoek gehad, oh, nee. muzici. Nou, laat ik beginnen met mijn vriendin. Dat ja. is Lils McIntosh. Dat is, je ja. vrouw luistert mee, dat weet je. Ja, dat weet ik. Lils <laughs> ja. nee, is uh, voor mij, dat zit diep in mijn hart. Dat vind ik echt, uh, dat vind ik, en een mooi mens, en een goede zangeres. Die heeft gewoon iets bij me achtergelaten. En dan uh, hebben we nog Machtel Cambridge niet te vergeten. Dat was de eerste die hier op het terras gemuziceerd heeft. En toen hebben we ontdekt dat de noten niet op de grond vielen. Maar dat ze gewoon netjes door de lucht gaan. Dus dat het heel goed te doen is om op het terras muziek te maken. En, ja, ja. en, en Saskia <laughs> denk, Als jij er niet over begint, begin ik. Er ja, over. Saskia Leno is ja. natuurlijk... Uh, dus die komt hier ook graag Nergens mee die... te vergelijken. Nee, ja, komt ze is inmiddels hier. één keer uh, gearrangeerd door uh, ons. En gisteravond, heel toevallig, was er een uh, promotiefeest hier van een arts die zijn doctoraal gehaald had. Dus dat was een mooi feest en daar was Saskia ook niet gecontracteerd door ons, maar door het feestnummer. G Geweldig. Uh... Omwille van de tijd. Er zit weer een jazz aan zee aan te komen. Ik zou zeggen, de microfoon, yes is, de microfoon ja, deze, is yours. <laughs> deze keer hebben we als zangeres uh, Ellen Volkers. Ellen Volkers is... Uh, Welke ja, datum? Dan kunnen ze die vast in de agenda zetten. 14 februari. Dus, Valentijnsdag. Valentijnsdag. Gecombineerd met het plateau d'amour. Ga door, ga door. <laughs> het is al heel erg druk. Dus wilt u daar nog? We hebben geloof ik 70 uh, koppelplaatsen. En dan hebben we 140 man binnen om te eten. En dan is er nog een beetje ruimte voor een dansje en uh, mensen die niet eten. Ja. En anders kunnen we altijd nog het nog vol volplaatsen. Maar ik raad u aan om tijdig te beslissen. Als u voor wil proeven hoe de muziek klinkt... dan kunt u dat vinden op YouTube. Bij Ellen uh, Volkers met Menno Venerdal. Dan krijgt u uh, zes nummers te horen die hier ook zeker... Tentoon gespreid worden. Maar Ellen Volkers, daar wilde ik naar terug. Die is bekend van een Nederlandse groep. En nou ben ik even die naam kwijt. Me vraag Rando die weet toch alles. Maar daar kom ik straks misschien nog wel op. Maar in ieder geval, zij is opgevallen met de stem. He? En ik heb haar in contact gebracht met Menno Veenendaal. Die zijn de studio ingedoken en dat is gelijk. Een klik. Ja. Menno is hij ook al een paar keer eerder geweest? Menno ken ik tien jaar. Kloes van Mechelen komt dan ook op Valentijnsdag? Ja, Kloes van Mechelen komt op, op Valentijnsdag. Dan is het eerst uh, jazzen en daarna eten? Nee, het is, het, uh, het het is weer... uh, een plateau d'amour. Dus de muziek is tijdens, ook tijdens het eten. Goed. Nog even de dag, want die ben ik alweer vergeten. Valentijnsdag, 14 februari. En vanaf hoe laat? Vanaf 6 tot 9. Nou, Tom, uh, bedankt dat je even uh, hebt willen aanschuiven. Heel graag. Wij komen straks bij jou aan. En ik heb uh, nog nieuws, maar dat bewaar ik voor volgende week. Okay. En dan gaan we het hebben over 11 april. Goed, dan zien we, we weer. het weer in ja, de studie. bedankt. Goed. Ja. Dankjewel, Ton Arissen inderdaad. De gastheer Goed. voor uh, CFM uh, vanavond. Dus dat gaat een uh, gezellig feestje worden vanaf 6 uur de receptie. En uh, wij gaan ook door met Zandvoort op zaterdag. Tot aan 5 uur vanmiddag. Live vanuit Thalassa. Nogmaals een hele goede middag.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 you strong